Uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Joodse instellingen in Rotterdam en Den Haag krijgen permanente bewaking. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Dick Schoof, besloten. Vanaf morgen staan er bij de instellingen speciale politieposten. Er zouden geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag. Eerder werden bij Joodse instellingen in Amsterdam, zoals het Anne Frankhuis en synagogen, politieposten geplaatst. Aanleiding toen was de aanslag op het Joodse museum in Brussel afgelopen zomer. Sommige managers in de publieke en semi-publieke sector mogen meer blijven verdienen dan een minister. Minister Plaster komt daarmee tegemoet aan een eis van de VVD. Die partij was bang dat goede mensen weg zouden lopen naar het bedrijfsleven of naar het buitenland door de salarisbeperkingen. Met de wet wil het kabinet de topsalarissen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of bij woningcorporaties verder verlagen. In het centrum van Hongkong zijn activisten opnieuw slaags geraakt met de oproerpolitie. De gevechten braken uit toen activisten probeerden een tunnel bij het kantoor van stadsbestuurder Lang te bezetten. Ze barricadeerden de tunnel met banden, dranghekken en betonplaten. De demonstranten willen dat Lung opstapt en dat Peking zich niet mengt in de verkiezingen die in 2017 in Hongkong worden gehouden. Frankrijk wil in 2025 nog maar de helft van zijn elektriciteit laten opwekken met kernenergie. De Franse Tweede Kamer heeft ingestemd met dat voorstel. Op dit moment produceert Frankrijk drie kwart van zijn stroom met kernreactoren. President Hollande had in zijn verkiezingscampagne beloofd dat hij daar verandering in zou brengen. In Frankrijk staan 19 kerncentrales. De oudste staat bij de Rijn, ten noordoosten van de stad Melouze. Deze levert al sinds 1978 stroom. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot de graad of 10. Morgen vooral in het noorden wat regen. Donderdag is het nat en ook vrijdag valt er nog een bui. Daarna wordt het droger en opvallend zacht. Dit was het NWS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 Today. En daarop staat bijvoorbeeld Wolk the Wildcard. En het was toen de tijd voor een hele hoop jonge mensen te koop als 45-toerenplaatje. En dat werd dan ook behoorlijk grijs gedraaid. Zeer tegen de mening van onze ouders. Want die werden de horen dol van dit 45-toerenplaatje. Want het was een absolute doorbraak in de muziek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 We'll be right Thank mm -hmm. you. I'm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 fly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 quick just get it all It is. Everybody thinks I'm crazy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 you mm -hmm. The go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles and silver on the border.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 Slip away. Late last night the rain was knocking on my window I moved across the darkened room and then the lamp glow I thought I saw down in the street the spirit